So give me that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 Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs stelt een half miljoen euro extra beschikbaar om het onderwijs op Friese basisscholen te verbeteren. Leerlingen uit het noorden van het land blijven vooral met taal en rekenen achter bij het landelijk gemiddelde. Om dat aan te pakken heeft Dijksma een convenant met schoolbesturen en de provincie Friesland gesloten. En daarin is vastgelegd dat het aantal zwak presterende scholen de komende twee jaar flink zal worden teruggedrongen. In de toekomst komt ook voor scholen in Groningen en Drenthe extra geld beschikbaar. Europarlementariërs gaan kijken of de lange werkdagen voor piloten kunnen worden ingekort. EU-regels staan nu toe dat piloten soms 12 voor 14 uur achter elkaar vliegen. En veel piloten vinden dat te lang. Volgens de Vereniging van Nederlandse verkeersvliegers zitten sommige piloten soms oververmoeid in de cockpit. Vandaag deelden piloten op meer dan 20 vliegvelden flyers uit, waarin ze de Europese Commissie oproepen tot actie. In de Verenigde Staten heeft 1 op de 100 kinderen een autistische stoornis. Dat blijkt uit twee grote onderzoeken van de Amerikaanse overheid. De schattingen zijn de laatste jaren steeds gestegen. De laatste tijd werd er vanuit dat autisme voorkwam bij 1 op de 150 kinderen. Voor de nieuwe onderzoeken zijn 17.000 ouders telefonisch ondervraagd en zijn gezondheidsonderzoeken in verschillende steden naast elkaar gelegd. De tweede man van France Telecom is opgestapt vanwege het groot aantal zelfmoorden bij het bedrijf. De laatste weken groeide de kritiek op de top van het Franse telecombedrijf. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren door reorganisaties en onder invloed van de economische crisis meer dan 22.000 mensen ontslagen. De afgelopen anderhalf jaar pleegden 24 werknemers van France Telecom zelfmoord. Het weer, bewolkt en vooral in het zuiden valt regen of motregen. In het noorden blijft het waarschijnlijk droog, het is zo'n 15 graden. Na vandaag blijft het wisselvallig, maar wel heel zacht. Dit was het. Hè? Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 Op 106.9. C, -F -M. F -M. C -F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 Ik ben me van zand voor.